Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door de opspruit. Vanavond hebben we twee gasten die elkaar tot voor kort niet eens kenden... maar met als overeenkomst hebben ze iets met de Schotse leefgemeenschap Vindhorn. Afgelopen voorjaar ben ik er zelf geweest samen met Rolien de Lange en zij is een van de ambassadeurs voor Vindhorn in Nederland en het was zo ontzettend inspirerend voor me dat we er vanavond een uitzending over gaan maken toen net terug uit Vindhorn loop ik bij Nicky's Place, een dame tegen het lijf en we krijgen een heel leuk gesprek over Vindhorn. en van het een komt het ander en ze is vanavond dan ook hier als een van onze gasten de gasten van vanavond zijn Danielle Nol en David Terrell welkom en ik vraag aan hun of ze zichzelf even willen introduceren Dankjewel Herm Herman. Um, ik ben dus Daniëlle Nol. In 2005 trok de naam Vindhoorn, die ik tot dan toe nooit had gehoord... een aantal keer uit verschillende hoeken mijn aandacht. Die zomer ben ik drie weken in Schotland geweest... voor mijn Experience Week aan de Bay En via Loch Ness naar de prachtige eilanden Iona en Arraid, waar de Vindhoorn Foundation een retraitehuis en een mini-gemeenschap heeft... Wat een geweldige ervaring. De sharings, het leren luisteren naar de innerlijke stem, het intunen op en samenwerken met de natuur en het meewerken in de gemeenschap onder het motto Work is Love in Action. Sindsdien ben ik regelmatig teruggekeerd om workshops en verdiepingsweken te volgen. Vindhoorn is een magische plek en een ieder die er ooit is geweest zal dat beamen. Dankjewel, Daniela. David, zou jij ook jezelf willen introduceren? We hebben vanavond een primeur. We gaan een gedeelte in het Engels doen. David komt uit Schotland. Dat kan ook niet anders als je over Vindhoorn praat. David, ga je gang. Firstly, thank you very much for inviting me here this evening. Um, I've worked as a spiritual medium and an energy worker for over 15 years. And I've had the opportunity to work uh, across the UK, Gran Canaria, Italy, Belgium and of course the Netherlands. I relocated from Scotland to the Netherlands in November 2008 and opened my shop in December 2008. Uh, the Spiritual Centre is celebrating its second birthday this month, so big causes for celebration. Mm. My aspiration has been 10 years in the making to provide a place where I could combine my energy work. With products that assist and sustain the benefits people experience while visiting the shop or receiving any of the treatments that are on offer there. It also offers a place um, where spiritual and energetic products are made locally as well as a range of products across the globe, such as mandalas from Christine Rainbird in from Bali. Um, I was introduced to Findhorn flower essences through a gentleman called Wayne Ling who travels the world doing his healing and they really compliment the shop. Thank you. Ok, thank you very much. Oké, okay, nou we gaan het dus hebben vanavond over Findhorn. onderwerpen die aan bod komen is uh, wat is het ontstaan van Findhorn uh, en wat is Findhorn eigenlijk, de Experience Week en de bijzondere mensen en erva ervaringen die je daar kan opdoen. En met Danielle ga ik het misschien nog even over dance hebben. Dan gaan we nu eerst naar een muziekje toe. Ik heb in hoorn ontmoet Elizabeth Rogers. En zij is een zangeres. En zij heeft mij dusdanig geïnspireerd dat ik gewoon een, een cd van haar meegenomen heb. En we gaan vanavond naar het nummer luisteren. Take, the, take, take These Wings. En uh, nou, luister maar naar Liz Rogers. MUZIEK Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Daniela Nol en David Terrell. Het onderwerp dat we gaan bespreken is Vindhorn, spirituele leefgemeenschap in Schotland. We gaan het in dit blokje hebben over hoe kom je daar terecht, wat is het precies en wat is er zo mooi aan de mensen die iedere keer daar terugkeren. Nou, ik heb vanavond als gast onder andere Daniela. Daniela is, ik geloof, in anderhalf jaar vijf keer daar geweest. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik goed onthouden. Ja. Uh, wat spreekt jou zo aan in Vindhorn? Maar eigenlijk is het misschien beter om eerst even uit te leggen... wat Vindhorn precies is aan de luisteraar. Ja, dat is misschien wel leuk. Um, nou, in 1962 zijn drie mensen uh, met een caravan... Uh, vertrokken naar de Vindhornbaai. En hebben daar eigenlijk op een braakstuk uh, Duinland... Um, hun huis uh, gemaakt. Dus ze leefden in de caravan. En ze hebben om de caravan heen een tuin gemaakt... eigenlijk om zichzelf... ...te onderhouden en om daarvan te kunnen eten. Uh, het waren mensen die alle drie zeer spiritueel waren. En ze hebben uh, ze luisterden naar hun innerlijke stem. En die innerlijke stem vertelde hen dat ze eigenlijk de dingen meer vanuit liefde moesten gaan doen. Dus niet alleen voor elkaar, voor de mensen... ...maar ook voor uh, de planten en de hele planeet eigenlijk. Daar, ze wisten op dat moment helemaal niet dat het zo groot zou worden... Um, maar ze waren uh, bezig met die tuin. En uh, de planten groeiden zo gigantisch groot... dat het eigenlijk over de hele wereld bekend werd. Ja. En de BBC heeft er toen ook uh, een uitzending ja, over gemaakt. Een over gemaakt, ja, mooi. Ja, en dat trok heel veel mensen aan die dat eigenlijk wilden zien. Van hoe werkt ze daar nou eigenlijk en wat deden ze precies? Het is ook een kwestie van aandacht, hè? Want uh, Roelien heeft hetzelfde in haar, in haar tuin ook toegepast. En zij heeft daar een zoenappel... En dat is een appel die geeft ze iedere dag als ze daar langs loopt een zoen. Ja. En als je dus die boom ziet met al die appels, dan zijn die allemaal normaal van grootte. En er is één enorme grote appel bij. Oh. En dat is dus die zoenappel. Daarmee Achter. demonstreert ze dus dat het echt werkt. Ja. Hè? En uh, ja, onder andere Ellen Keddy was daarbij, uh, bij dit uh, vindhoorn oprichten. Ja. En zij zijn naar een oud vliegveld daar. Het was een oud vliegveld wat ze okay. dus. Uh, ja. Niemand wilde ze hebben. Ze waren zo arm als een kerkerrat. En, en ze moesten ergens naartoe. En daardoor zijn ze eigenlijk daar terechtgekomen. Althans, dat is het verhaal inderdaad wat mij verteld is. Leuk. En wat inspireert jou zo in Vindhorn? Waarom ga je drie iedere keer naartoe? Nou, het is de energie eigenlijk van Vindhorn. Als je daar aankomt, dan voel je het meteen. Het is um, zo'n lichte energie. Ja, waar eigenlijk je hart meteen van open gaat. En de manier waarop ze dus uh, omgaan met alles... is zo mooi en daaruit uh, spreekt zoveel liefde. En ik denk dat dat is wat jij zegt. Dat eigenlijk... Als je liefde stuurt naar iets, dan kan het groeien. Um, een, een, een leuk voorbeeld is dat ze bijvoorbeeld um, de wasmachine heeft een naam, ja. uh, de stofzuiger heeft een naam. Dus als je hebt gewerkt in een van de departments... en je hebt, hebt die dag stof gezogen... dan uh, is het hartstikke leuk om te kunnen zeggen... ik was vandaag met Howard. Okay. <laughs> en heb je samen met Howard... Um, bijvoorbeeld... Uh, uh, de, de Sanctuary schoongemaakt. En als je daarin... al je liefde stopt, dan... merk je dat je zelf... ja... helemaal open en in het moment bent. En, en, en van binnen ook heel veel liefde voelt. Ja. Maar het is ook uh, geven en ontvangen, hè? want de mensen zijn daar al heel anders. Want het is net wat jij zegt, je komt in een hele andere energie. En het is echt heel open en heel vrij. Um, ik moet zeggen, um, wat mij daar ook ontzettend opviel was uh, de, de gebouwen, de, de eco-gebouwen. Misschien kun je daar iets over vertellen, over bouwstijl. Nou, um, toen, de, toen de plek heel veel mensen aantrok... die moesten natuurlijk ergens gaan wonen. Mm -hmm. uh, er zijn verschillende caravans neer, neergezet. Er zijn ook wat, um, wat houten ja, uh, barakken neergezet. Maar ja, er waren ook heel veel creatieve mensen... die met deze creatieve liefde waar we het net over hadden... eigenlijk de prachtigste dingen hebben gebouwd. Zo hebben ze bijvoorbeeld um, van oude whiskyvaten... Mm -hmm. hele grote vaten, daar hebben ze huizen van gebouwd. Die staan er nog steeds... En dat zijn de barrel houses. Ja, ja. Dat is prachtig om te zien. En iemand die daarbij was in de tijd vertelde mij: dit is dus allemaal ja, eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. Die vertelde mij dat uh, de eerste weken nadat zo'n huis dus was neer neergezet, ja, dan rook de hele buurt naar de naar whisky. De whisky. Ja, ja. Moet je nagaan als je erin sliep? Ja. <laughs> Een ja, beetje een aardige kater te pakken, denk ik. Ja. Ja. En kun je ook iets over deze meditatieruimte? Ik steek nu een ansichtkaart omhoog met een prachtige meditatieruimte. Ja, er was, er was een meneer, die woont er nu nog steeds. Ian Turnbull. In die tijd was, hij, was het een jonge, jonge man. Een hele uh, man die heel goed met zijn handen kon werken. En die is op een afgelegen stukje van het terrein... is hij eigenlijk uh, gaan, gaan werken aan een uh, nature sanctuary. Dus... Uh, een plaats waar je uh, kan mediteren. En ja, daar heeft hij eigenlijk een paar jaar in het, bijna in het geheim. Niet zozeer dat hij niet wilde dat mensen het zagen. Maar uh, ja, de mensen waren met andere dingen bezig. Heeft hij een prachtig uh, stenen gebouwtje neergezet. Uh, met, een, met een dak van gras. En het lijkt wel een soort Hans en Grietje huisje. En het is half uh, in de bergen uh, verscholen. Ja, dat is echt, echt, echt prachtig als je daar bent. Ja, en, het is... Ja, als je daar binnen loopt, dan ben je al meteen stil en, en in die, op die plek. Ja, ik ben verliefd op dat huisje. Hmm. Het is ook helemaal gestapeld zonder één spat cement. Het ja. zijn allemaal losse stenen die op elkaar gestapeld zijn. En er is echt een schitterend huisje in een berg. Het, het dak loopt ook door in een heuvel eigenlijk. Het is echt zo'n uh, hobbit uh, huisje. Ja. Ding. Um, kunnen we al naar het volgende muziekje? En ik heb aan jullie alle twee gevraagd of jullie twee muziekstukken mee willen nemen. Bovenaan staat wat jij uitgezocht hebt voor het gemakse. Geef ik het even aan, aan je. Ja. Zou je het er zelf aan willen kondigen en waarom? Uh, ik was in Vindhoorn en er werd een cd gedraaid van um, een van de personen die daar veel muziek maakt. En zij had met de Vindhoorn singers had ze een cd opgenomen met allemaal ja, prachtige liederen. En een daarvan was How Could Anyone... Uh, thuis aangekomen heb ik het opgezocht en het was van Shena Nol. Nou, dat was wel grappig, dat was want leuk. dat is ook mijn achternaam. <laughs> <laughs> en zo vaak komt hij niet voor als achternaam. Um, en het gaat eigenlijk over, en dat is wat je daar vo voelt in, vindt Hoorn: dat je goed bent zoals je bent en dat je prachtig bent zoals je bent. Mooi. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Danielle Nol en David Terrell. En het onderwerp dat we bespreken is Vindhoorn. Um, als je in Finthorn komt, dan uh, ja, ten eerste gebeurt er van alles met je, wat gewoon al heel bijzonder is. Je ondergaat een complete metamorfose. De rust valt op je neer, enzovoort. Maar het is de normaalste zaak van de wereld dat je daar een Experience Week volgt. Ja, dat is Danielle, wat is dat precies? Een uh, Experience Week is volgens mij om de mensen uh, te laten meemaken op de beste manier hoe het is om in Vindhoorn te leven. Dus wat je eigenlijk doet is je bent een week lang uh, met een groep en met die groep doe je eigenlijk alles behalve het werken. Want je werkt ook mee in de community. Je hebt um, vier ochtenden in de, in de week waarin je meewerkt. En um, ja, die groep is heel belangrijk. Want heel vaak zijn er momenten waarop je even stilstaat bij hoe het gaat. En dan kan iedereen die dat uh, voelt uh, even zeggen hoe het, hoe het met hem gaat. Dat zijn de sharings. En dat zijn uh, ja, krachtige momenten. Want um, je luistert naar elkaar, maar je probeert niet te reageren. Of je probeert niet raad te geven. En dan voel je dat je mag zijn wie je bent. En je voelt ook dat je hoort wat je, wat je vertelt... Dus um, het is voor jezelf ook nog heel leerzaam. Hmm. Het is niet, niet praten maar zeggen en niet horen maar luisteren. Ja, mooi Dat gezicht. is het verschil. Ja. ja, dat heb ik daar ook uh, ervaren. En die sharings, um, is dat met een vast groepje wat je dat doet? Ik bedoel, word je in clubjes opgedeeld, om het maar even zo te zeggen, van vier personen en dan kom je steeds met die vier personen terug? Of is het steeds wisselend? Nou, het is eigenlijk met de hele groep. En als de groep uh, te groot is, word je wel eens uh, opgesplitst. Okay. Maar in principe is het, uh, is het met de hele groep, ja. Oké. Okay. Ja. En dan pak je zelf uh, uh, ja, de dingetjes die jou aanspreken... uit het uh, grote aanbod van uh, spirituele ontwikkelingsdingen uh, die ze je aanbieden? Nee, het is zo dat uh, je, je werkt eigenlijk mee in de departments... En die staan vast. Hè? Het is gewoon eigenlijk een plek die natuurlijk ook draaiende gehouden moet worden. Dus je hebt homekeeping. Je hebt de gardens. Uh, je hebt maintenance, onderhoud. En um, ze doen dat op een hele, op de manier waarin ze in Vindhorn alles doen. Dus iemand uh, leest op, een van de leiders leest op, dat heette trouwens vocalizers. Die hebben de focus. Leest op welke plekken er beschikbaar zijn in de week. Dus waar je zou kunnen meehelpen. En je gaat zitten en in een, meditatief, in een meditatieve staat ben je. En dan laat je eigenlijk langskomen welke plaatsen er zijn. En dan voel je van binnen waar jij heen wil. Wat okay. jij wil gaan doen. En dat is de manier waarop ze daar eigenlijk alles doen. Van binnenuit. Oké, okay, maar... Ja, ik vind dat... Uh, ja, ik heb het zelf dus nogmaals niet meegemaakt. Ik ben er geweest in april dit jaar. Begin april. Toen was er een Inspired Action uh, Week. En... Uh, ja, dat waren dus allemaal ja, zeg maar workshops van allerlei mensen over de hele wereld vandaan. Die daar dus lezingen kwamen geven en workshops kwamen doen. Ja. En uh, ja ik heb ook daar trouwens uh, een afwas gedaan. Hè, want dat moet ook gebeuren. Ja. En ik heb ook uh, niet met de stofzuiger gelopen, maar een vloer gedwijld en dat soort dingen. Want ja, je maakt deel uit van de gemeenschap. Je maakt het ook vies, je gebruikt het allemaal. Ja. Dus je moet het ook samen onderhouden. En, uh, en het gekke is, dat is ook heel normaal, hè. Ja, wat ik heel mooi vind is dat als je, als je die dingen daar doet... dan zijn eigenlijk de uh, klusjes die je thuis misschien heel vervelend vindt... die zijn daar op de een of andere manier erg fijn om te doen. Ja. Want je begint uh, met het intunen eigenlijk... voordat je begint aan, aan, aan de klus met elkaar. Dus je stemt af op elkaar, op de taak. Um, en daardoor heb je, een uh, heb je met elkaar dezelfde motivatie. En doe je het ook een beetje voor een hoger goed. Waardoor het gewoon iets... Ja, iets magisch eigenlijk wordt. Ja, nou, uh, jij zegt intunen. Dat is voor mij een, een soort klein cadeautje. Want, uh, ja, wat is intunen? Uh, intunen houdt in, luisteraars, dat je dus de handen vastpakt. En dat is de duimen naar rechts. En dan krijg je vanzelf dat de ene hand geeft en de andere hand ontvangt. En op die manier ga je dus een gedachte uitspreken. Een, een uh, ja, hoe noem je ze? Een intentie neerzetten. En, eh... Uh, ja, die deel je dan met elkaar. De energie gaat door de hele groep heen. En op een gegeven moment is het dus een dankwoord wat je spreekt. En dan knijp je heel lichtjes in de handen van iedereen, zeg maar. En dan weet je dus dat het, dat het sharing uh, afgelopen is. Dat, uh, en zo werken die dingen. Ja. Ja. Dus, ja. En zelfs als je bijvoorbeeld met iemand even iets uit wil spreken, kun je dat ook, doen ze dat ook, hè? Gewoon even de handen even vast, de handen. even op het moment aankomen, even de intentie zetten... Ja. En, en, en ook elkaar aankijken. Ja. Dat is ook uh, heel belangrijk. Um, ik kijk even naar de tijd. We gaan weer naar een muziekstukje. David, jij hebt ook twee muziekstukjes meegenomen. Zou jij uh, wat jij uitgekozen hebt aan willen kondigen? Um, well, my first piece of music this evening is van uh, by en and it's Shepherd Moons. En uh, this was introduced to me by my mother. En mm -hmm. uh, she introduced this piece of music to me, and I suppose it was a very important part of or change of my life so um that's why i chose it for okay. this evening nice thank you Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Danielle Nol en David Terrell. En het onderwerp dat we bespreken is Vindhoorn. We gaan het in dit blok hebben over de belevenis van David Terrell in Vindhoorn. En dat doen we uh, als een soort van test in deze uitzending voor het eerst in het Engels. David heeft vele omzwervingen gemaakt langs allerlei spirituele plaatsen in verschillende landen. Sinds twee jaar heeft hij een winkel in Haarlem, in de Kleine Houtstraat. Uh, hij is healer en uh, hij, heeft, hij verkoopt in zijn winkel de Findhorn Flower Essentials. Um, David, uh, David van, uh, de definitie van uh, die Essentials, kun je die uh, geven? Um, Findhorn Flower Essences are handcrafted elixirs, uh, Of course, lovingly prepared from flowers grown uh, in the purity of the Scottish Highlands by uh, the independent producer Marianne Lee. ...en een dedicated team at Color House in Findhorn at het noord of van Scotland. Dank u. Ik zal het the voor de Duits-listeners. Uh, Findhorn Flower Essenties... ...dat zijn uh, op de hand samengestelde elixirs... ...die worden gemaakt uit de bloemen... ...die in een liefdevolle omgeving daar in Findhorn gekweekt worden. Het is net buiten het, uh, het gebiedje van Findhorn zelf. Er staat een heel groot landhuis... ...en daar woont dus die Marion... Die dus die, uh, die uh, uh, Essences uh, maakt. Uh, het is over de hele wereld is het een, uh, ja, is het een, een soort Bagbloesemremedie. Yeah, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Dat is wat bekender voor de, voor de luisteraars. Okay. En de reden waarom ik David ook gevraagd heb is omdat ik dus van A naar B liep door Haarlem. En ik kwam dus door de Grote Houtstraat. En toen zag ik dus dat winkel van David. En tot mijn verbazing verkocht hij daar dus die Vindhorn-remedies. Uh, en ik had net in mijn hoofd om een programma over Finthorn te maken. Dus vandaar dat David hier zit. Um, David, wat um, what's Finthorn for you? I think uh Finthorn, I first visited Finthorn many years ago and I know it's developed and grown since I last um went there, but there's such a strong connection even here with it. And I think uh the Finthorn flower essences really sum up a lot. Of what Fintorn is about. Uh, they put their heart and soul into what they're doing, and their commitment to uh, whatever they do travels with the combination essences. And I think that makes a real big difference to the energy that people receive from them. Yeah. Uh, oh, sorry. sorry. Uh, ik zal het even vertalen. David zegt dus dat uh, ja, de, de, de remedies die hij verkoopt uit Vindhorn vandaan... Uh, ja, er is met hart en ziel is daar aangewerkt. Er is echt de mensen die hebben het zo echt uit liefdevol gemaakt. Dat het is gewoon een hele bijzondere belevenis om met die producten te mogen werken. Um, is het famous? Ik denk dat itself zelf een heel widely naam heeft. En ik denk dat mensen... If they haven't been there, really want to go there. Um, that's my experience from the people that have come okay. to the shop. Dus David zegt, hij is zelf zei hij net in het vorige stukje dat hij dus er jaren geleden ook al geweest is. En um, hij krijgt nu veel klanten die eigenlijk het woord vindhoorn kennen. Sommigen zijn er nog niet geweest, maar die vinden het gewoon een belevenis om zijn verhaal te horen. En die willen eigenlijk allemaal naar één plek toe en dat is uh, Vindhorn. That's what you say. Yes. Ehm... <laughs> <Okay. laughs> um, Um, you are a healer yes I've been working as a healer and medium uh, for over 15 years and uh, I was introduced to it through my own health and circumstances um, everything I do I took for my own health okay. um, I didn't intend this to grow into what it was but it's uh, transformed me along the way and now I have that opportunity of passing what I've learned on and some of the energy to other people to help them move on as well in whatever way uh, they come to see me for. Oké, okay, de, de mensen, uh, David doet eigenlijk alles om voor zichzelf en omdat hij diezelfde goede ervaringen heeft, die wil hij graag met andere mensen gewoon delen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Yes. Ja. Yeah. En dat groeit en groeit. I th it's yeah, yeah. You have a shop in Haarlem in the kleine Houtstraat. Yes, and um, yeah, um, it's a very nice shop. I've I've, I've been there and we met uh, each other. That's correct. Jay. And um, you have not only uh, the Finthorn products. No, we have uh, Finthorn um, projects. We have the mandalas um, from Christine, who is from Bali, and they have a beautiful energy. We carry um, a wide range of essential oils, crystals, um, incense, and very many hand-produced products as well from the Netherlands, which is really quite nice because I like to support people locally who don't always have a showroom for themselves. Mm -hmm. So it's nice to have that uniqueness yeah. for people as well. Het, nou, lief luisteraars, het is echt een unieke plek in Haarlem, in de kleine houtstraat. Beslist het kijken van, het moeite van het kijken waard. Zou je je site willen noemen? Mijn um, website is uh, www.davidsinhaarlem.nl Dus www.davidsinhaarlem.nl En tussen Davids en in Haarlem staat nog een S, dus davidsinhaarlem.nl en we gaan zo luisteren naar uh, The Christ in You van The Waterboys. The Waterboys zijn bekend geworden met het nummer The Hole of the Moon. En de zanger Mike Scott is in 1992 naar Finthorn gekomen en heeft er een tijd gewoond. Later is hij teruggekeerd om deze cd op te nemen daar. I see the Christ in you I'm gonna look twice at you until I see the Christ in you when I'm looking through the eyes of When I'm looking through the eyes of love When I'm looking through the eyes of love When I'm looking through the eyes I'm gonna look twice at you I see the Christ in you, I'm gonna look twice at you, until I see the Christ in you. Judy. until I see the in you. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Danielle Nol en David Terrell. En het onderwerp dat we bespreken is Vindhorn. Danielle, je hebt een prachtig spel meegenomen, of ja, spel kan je het wel noemen. Ja, ik heb meegenomen de engelkaartjes. En die zijn bij de meeste mensen wel bekend. Maar uh, ook, ook denk ik dat veel mensen niet weten dat ze uit Vindhoorn komen. Ze zijn daar gemaakt. En ze worden daar ook echt uh, re zeer regelmatig gebruikt. Uh, bijvoorbeeld op de eerste dag van het nieuwe jaar. Om een uh, kaartje te trekken, een engel te trekken voor uh, Vindhoorn dat jaar. En uh, ook als je in een groep bent, zoals de... Experience Week, dan trek je ook je eigen kaartje. Nou, en eigenlijk hebben wij net voordat de uitzending begon, zijn wij gaan intunen. Dus we hebben elkaars handen vastgehouden. We hebben het licht van Vindhoorn uitgenodigd om hier bij ons te zijn. En ook uh, door te stralen naar uh, de mensen die luisteren naar ons vanavond. En we hebben daarbij uh, engelkaartjes getrokken. En... Ja, dat zijn gewoon hele krachtige, net als wat David net vertelde over de essences. Zijn dat hele krachtige kaartjes. En uh, ik gebruik ze regelmatig. Ja, leuk. Het is, uh, ja, je mag ook wel even opnoemen als je wilt wat we voor kaartjes van vandaag voor deze uitzending getrokken. Ja, um, we hebben drie kaartjes, ieder een kaartje getrokken. Ik trok Adventure. David Com had commitment. commitment. En jij trok... Clarity. Clarity yeah. Yeah. Dus, no, dat zijn toch wel inspirerende dingetjes. Voor, de, voor deze yeah. uitzending. Yeah. Kan je wel stellen. Um, David. Um, we have een central question To all the, the, the special people. We, the, that we have in the, in the studio. And it's the question. What is inspiratie. Of, um, spiritualiteit. And what's spirit spirituality for you what is I think um, over my past few years of working with spirit it's uh, given me a great deal of trust and faith that we're not on our own and it's also taught me to really trust my intuitive side because wherever your intuitive comes from you are getting guidance from outside whether it's your soul your higher consciousness all those loved ones are around us and I think it's um, it's really nice to know that we're not here on our own it's given me a great deal of comfort it's given me a great deal of hope uh, through these past few years and experiences that life throws at us and without the my guides the energy Helping me, I think I would be in a zijn different position than what I am now. Dat is very nice uh, spoken. Yeah. Thank you. Ja, Danielle, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Ik voelde het al aankomen natuurlijk. <laughs> ja, nou, spiritualiteit voor mij is eigenlijk, uh, net als wat David zegt, de verbinding voelen met alles. Uh, en ook heel erg respect voor mens, dier en uh, ja eigenlijk alles op ons planeet. Uh, alles is een um, manifestatie en alles heeft zijn eigen energie. En ja, als je daar respect voor hebt, dan zul je jezelf ook veel beter voelen. En dan kan liefde, wat voor mij ook creatieve energie is, um, stromen. Oké, okay, dankjewel. We gaan al richting het eind van de uitzending toe. Um... Dat is het gevolg van, van zo'n hele leuke uitzending dat de tijd dus echt voorbij vliegt. Onze gasten vanavond waren Danielle en David. Dank jullie wel voor het hier zijn. Thank you. David, zou jij nog het volgende nummer aan willen kondigen? Um, my second number this evening. Uh, no particular reason. I just really love this. Uh, the music by Enigma. And uh, it's called Following the Sun. Bedanken. De gasten van vanavond waren Danielle Nol en David Terrell. Dank jullie wel voor het hier zijn. Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk, erg inspirerend ook. Maar ja, het kan ook niet anders met zulke gasten en met zo'n onderwerp. Dus dat, uh, dat is mooi. Uh, ook wil ik Rob bedanken voor de techniek. Dank je wel, Rob Spruit. En ook voor het weer opzetten van de muziek en alles op de site. Wat je ook trouw iedere keer doet. De volgende uitzending is op zondag 19 december van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan geen gast in de uitzending, maar we gaan terugblikken op het afgelopen jaar vol inspirerende dingen. Deze uitzending wordt, ge, uh, wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek en door mijzelf, Herman Harms. Het wordt een samen presentatie, een duo-presentatie. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur s avonds herhaald en elke, of elke woensdagochtend van 11 tot 12. Ook kunt u vanaf morgen de uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl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 Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Danielle, dat is voor jou. Um, in Vindhoorn zijn heel veel mooie mensen. En ik heb daar hele mooie ontmoetingen gehad. En af en toe heb je een ontmoeting met iemand... en dan gebeurt er iets. En daar heb ik een gedicht over geschreven. Mijn hart is open. Mijn hart stroomt open. Schoonheid, liefde, grootse kracht. Mijn hart, mijn koud, gekneusd en knarsend hart... Herkent de zachtheid en zakt ontspannen in mijn lijf. Ik voel je genezen terwijl je praat met de ander in je eigen taal. Wat ben je mooi, zo open, waarlijk en zacht. Moe van de reis, rust ik in jouw warmte en kom aan in mezelf.